en daarvan nader het vierde en het vijfde vers. Zal de gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen? terwijl ik uw aandacht kan opgetekend vinden in de handelingen der Apostelen en daarvan nader het eerste hoofdstuk, de versen 1 het tot en met 13. Wij noemden de handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, de versen 1 het tot en met 13. Toch lezen we vooraf de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, waar ik aan al dus sluiten. Ik geloof in God, den verder, den almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een geboren Zoon onze Heren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 De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op den dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de heilige geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het koninkrijk gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun, dat zij van Jeruzalem, Jeruzalem niet scheiden zouden. Maar verwachtende het belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem zeggende heren,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 Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen en varen. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar in de Sabbatreizen. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas,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 Der Koningen der Aarden. Amen. <tiedacht> Wij hebben in zondag 17 een belangrijk stuk behandeld aangaande de zaligheid des zondags. Want dat handelde immers over de opstanding der doden. Indien Christus niet opgestaan was, had men nooit geweten of hij betaald had. En of de schuld betaald was. Hadden we in het onzekere gehangen van waar de aposteloog getuigd. Hij is uw geloof. En zijt genoeg een nieuwe zon. Maar de opstanding der doden. Daarin heeft Christus door Zijn dood. De dood gedood en hem doorgedood. Dat wil zeggen: ontmacht Om kracht. En heeft van dezelfde gemaakt. Een doorgang tot het eeuwige leven. En heeft door zijn duld. Zijn aangebrachte gerechtigheid verworven. Tot toerekening in zijn kerk. Tot bedekking van hun nacht, Opdat ze voor het aangezicht van God weer in zijn beeld herstelt zeloor. Herstelt worden. Hij heeft ook in zijn dood de wet ontmacht in zijn vloeken in zijn eis en van dezelfde gemaakte huwelijkswet. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn vermakingen den ganzen dag. Hij heeft door zijn opstanding alle de kwitanties die hij voor zijn erven verworven heeft, uit het graf meegebracht. Alle doeken zijn in het graf gebleven. En hun vrijheid door de kracht zijn er opstanding aangebracht ten eeuwige leven. Opdat zij door de kracht zijn er opstanding... Opgewekt, hoor je wel. Opwekken is een daad die kan alleen plaats hebben in een document. Die kan alleen verheerlijkt worden in een mens zonder leven. Daar kan een opwekkende daad der levendmaking, der wedergeboten, der goddelijke roeping. Geplaatst en verheerd. Maar ook is zijn opstanding een pand der opstanding van zijn gans kerk. Achter hem was het kruis ledig en zijn graf is ook ledig. Daar is mee het enige graf wat ledig is. En dat is een voorspel. Van de opstanding der dulden. de welke volgt, ten jongste daar. In welke opstanding, beiden op zullen staan, onherboren en wedergeboren. De onherboren tot een afgrijzing zouden wensen dat er nooit geen opstanding plaats gaat. Maar die in de kracht zijn naar opstanding gerechtvaardigd, die zijn zeer verblijd met de opstanding. Want Christus heeft lichaam en ziel beide gekocht voor dezelfde prijs. En tot hetzelfde einde. En het einde van zijn koop is God verheerlijk. God de Parijs En zijn volk genade bewijzen. Nu volk zijn hemelvaart. Waaraan zijn helle vaart aan de voet van de olijfberg verklaart. Maar zijn hemelvaart van de kruin der olijfberg. Openbaar. In de tegenwoordigheid zijn er jongeren, waarvan zondag 18 handelt. Zondag 18, waarvan ik u voorlees, vragen 46 en 47, waar we al lezen. Wat verstaat gij daarmee? Opgevaren ten hemel. Antwoord. <tiedacht> dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de dulden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar na zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Tot nadere bevestiging lezen we in Lucas 24 van 50 tot en met 53 en gaan we zijn hemelvaart. En hij leidde haar buiten tot aan betaling. En zijn handen opheffende zegende hij haar. En het geschied als hij ze zegende dat hij van haar scheidde. En werd opgenomen in de hemel. En zij hem hem. En keerde weder naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. En ze waren ten allen tijd in den tempel. Lovende en dankende God. Amen. Tot dusver. Vragen we vooraf om de hulp des Heere. Gij zijt alleen God en een wonder als Gij is alleen onze God zijt, en geen goden negen zien, de welke Gij niet dulden en niet verdragen kan. Van waar ook uw kerk van ouds gezongen heeft, eert geen uitlands God. Wacht u voor uw zielen. Er moeten zoveel afgoden opgeruimd worden, land uitgebannen. Een goddelijke reformatie door de Heilige Geest. Om dat afgodisch van al zijn afgoden te ontdoen en er niemand meer overblijft dan den Schepper tot herschepper. En den Maker der wereld tot een Hermaker der wereld. Dan moet die mens zo uitgediept worden en geheel ontgrond, op dat de grond buiten hem, in dat enige bloed van de mens, verklaard en geopenbaard zou mogen worden. Gij mogen in dit avonturen. Uw woord dat het Uwe is en ook het Uwe blijft, waar ook niemand met recht om kan gaan, dan hij Uw woord ingegeven, Verklaart en openbaar, opdat de waarheid in dit avonturen door woord en geest beiden onmisbaar. En beiden door de goddelijke kracht geopenbaard en de waarheid ten leven aanvaard. Want onze oren zijn toegesloten. En niemand zal die openen dan de vinger des geestes. Wanneer dezelfde doorgestoken wordt, dan wordt het hart gebroken. En ook verbroken, want dan horen we de stemmen des Gods En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gij mag onze onderlinge samenkomst met uw bijeenkomst verrassen. Dat licht in de duisternis. Dat is leven in de doden. Dat is genade in de zondaar, Dat is vrijheid meest in een geboeid schepsel. Dat meest gekluisterd over de wereld gaat. Om te mogen ervaren. Staat dan in de vrijheid. Met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. Welke vrijheid het vlees kruist en de zon de dood en de ziel doet volgen door onbezaaide, zowel als door bezaaide weer. Om nog een ogenblik te vernemen dat gij middelaar zijt, maar ook middelaar blijft. Dat gij de priester zij in uw offeranden, maar ook nu nog in de waarde van uw offer en voorbidding. Die nooit zullen ophouden, want uw kerk houdt niet op met zondigen. Uw kerk houdt niet op met kwaad doen, van waar gij ze gelegd heeft, onder het behoud uw voorbidding. Door uw opwarranten verzoen, En ze bewaar door de kracht van uw goddelijk verbond ten eeuwige leven. Open uw woord, Heer. Uw woord is diep en wij zijn lucht. Uw woord is diep en wij zijn dwaas. Uw woord is wijs en wij zijn onwijs. Laat de ware wijsheid verklaard in uw woord. Geopenbaard waar ze nog niet geopenbaard. Opdat we op ons einde mochten letten. Dagen mochten tellen. En een wijsheid mochten bekomen. Om net nog bij tijd. Net nog zijn de eende tijd. Voorbereid mochten worden om u eenmaal door bloed en gerechtigheid zonder verschrikking te mogen ontmoeten en wel getroost mochten ingaan en staan op de genadegrond des eeuwige Verbond. Verleend dan is spreken en luisteren. Nog een onmisbare zegen. Ten leven. Uit genade. Amen. Um, Psalm 47. En daarvan het derde, vierde en het laatste versje. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefde liefdegaven af te zonderen. God vaart voor het oog met gejuichende, Schuilbaar zuin geluid, kalmt Gods glorie uit. Heb heeft een lofzang aan. Zing zijn wonderdaan, zing de schoonste stok, zing des koningslog. Met een zuiveren galm, met een blijde psalm, hij de vosderaad is die hulde waard. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leert, hoe hij heerst alom over het heidendom, hoe hij van zijn troon, geeft zijn rijksgebouw, waar het al voor bukt, edelen gans verrukt, naar hun goddelijk licht, straalt in het aangezicht, delen in ons lot, Heere Abrams God, de eerste van den staat, die den onder naar Gods wijze wet zijn ten schild gezet. Eren's hoogste macht, God munt uit in kracht. Dat is de 47ste psalm, de laatste drie versen. Aan mij, u, aan u en aan mij: wat verstaat gij, niet wij, niet hij, maar wat verstaat gij van de hemelvaart van Christus? Twee personen, ja. twee personen. Dat wat verstaat staat gij dat wil zeggen, wat heeft u aan die hemelvaart? Wat zegt u die hemelvaart? Waartoe dient die hemelvaart voor u? Wat zegt dat? Ik vind diezelfde vraag terug, bij den moorman van Candace. Waaraan Philippus vraagt u, Verstaat gij ook wat gij leest? En wat zei die man? Ik versta het, ik weet het, hoor, dat begrijp ik wel. Nee, die man gaf een antwoord des geestes. En dat is altijd een antwoord der waarheid. Die man die zegt, hoe zou ik kunnen? Hoe zou ik kunnen, hoe zou ik dat nog kunnen verstaan? En het was toch de minister van de financiën. Dus het was wel een man. Die grote capaciteit had. En veel verstand. En dat wist het niet. Eens. Toen heeft Verlippes het hem verklaard. En geopenbaard. De stoffen die hij las. Waarin Christus geopenbaard lag. Als de grondslag. Als het fundament waar het ganse huis der verkiezing opgebouwd wordt. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel. En dat vanzelf naar de bovenste hemel. Hij is de wolkenhemel en de sterrenhemel doorgegeven. Hij is naar huis gegaan. Naar zijn thuis. Hij is naar zijn vader gegaan. Om aan diens rechterhand. In de straat Zijn verhoging. Plaats te nemen. Gekroond met de kroon. Der eeuwige heerlijkheid. En majesteit. En van den Vader gegeven, alle macht, in de hemel op haar, gelijk we nader zullen horen. En dan zegt het antwoord dat Christus, den profeet, dat Christus, den priester, dat Christus, den koning in twee opzichten. Als God is zij koning der koningen. Maar na psalm 2. Dan heeft de vader hem gezalfd. Dan hebben we dus een koning in gunsten. Een koning bij giften. Een geschonken koning. Waarvan de waarheid in me zegt. Ik toch. Heb mijn koning gezalfd over Sion den Berg mijner heiligen en zoals hij van God gezalfd is tot koning zo wordt hij ook aan zijn kerk vermaakt waarvan psalm 89 zingt en onze koning is van Israëls God gegeven. Die naam Christus dat is een bodemloze naam. Dat is een afgrond der aanbidding. Der verwondering. En der gode verheerlijking. Niemand is hem als profeet gelijk. Heeft unie van hem getuigd. Wie is een leraar gelijkheid. Hij wil zeggen noemt er nog eens eentje. Noemt er nog eens eentje zo. Hij wist wel dat hij er niet was. Want deze leraar spreekt. In de uitvoering van de raad gods. En als een drager van het welbare God. En als een uitvoerder van de besluiten, God. Hij is een leraar die nooit wat te veel is. En ook nooit wat te weinig. Ook nooit struikelt in zijn woorden zoals ik. Hij kent geen struikelingen. Hij kan niet iets wat te veel is, dat kent hij niet. Of iets wat te weinig is. Dat kent hij niet. Wanneer hij zwijgt, zwijgt hij volmaakt. Wanneer hij spreekt, dan spreekt hij als leraar. De gezonde woorden. Die tot de zaligheid strekken. En ik twijfel er niet aan. Als je deze leraar één keer. In uw harten gehoord mocht hebben, dan zult ge verlangen wederom te horen. Dan komt wel eens zijn dat de kerk te vroeg uitging. We hebben een L.S.P. destijds een vriend gehad, ik hoop dat we hem nog in de hemel hebben, maar die kerkten ook nog wel eens. En dan zei hij, wanneer zal de kerk niet meer uitgaan? Wanneer zal de kerk nou nooit meer uitgaan? Dat is nu gebeurd. Want hij is al voor jaren in de verloste kerk. En daar is nooit middag. En daar is ook nooit avond. Nog minder nacht. Het is daar altijd in de volmaatste rust. Dat hij voor het aangezichten of voor de ogen zijn er jongeren. Die jongeren, die krijgen ook niet makkelijk een andere naam. Dan zouden zeggen, als ze nou zo drie jaar op school geweest zijn. Hè, dan mochten ze toch onderhand wel kandidaten genoemd worden. Of dan kon het toch onderhand wel een studenten genoemd worden. Hè. Ja, en mensen wisselt toch graag een naam voor een hogere waarde maar Christus getuigt. ook aan deze plaats voor de ogen zijn er en dat is de rijkdom. zijn er dat is het wonder zijn er dat is de genade zijn er dat is de verlossing zijn er dat is een waar Wat moet nog meer hebben meer is er niet Hoeveel studenten zullen er vandaag niet zijn die zo'n beetje lopen te venten met de waren. en er het minste niet van verstaan. En als je al die kandidaten de kost moest geven die van God en Christus niet afbreken, dan denkt hij een week tijd diep in de schuld zat. Diep in de schuld zat. Men spreekt wat over hem. Men spreekt wat van hem. En meer hoeft vandaag niet ook. De meeste van het mensdom heeft daar ook genoeg aan. Je moet niet tekort bij een mens komen. Je moet niet zo zeggen, gij. En je weet er geboren, wordt gij verloren. Dat zijn van die, uh, ja. Dat zijn van die woorden, die maken een mens maar bang. Je moet een mens niet bang maken. Je moet een mens niet benauwd maken. Je moet een mens niet dieper in doen denken. Want dan heb je toch immers geen leven meer. En daar loopt het over dat hij zijn leven verliest. Want dat is leven. Dat is het leven. Je leven verliest. En die zijn leven verliest. Zal het eeuwig behouden. Daarom zegt een apostel ook. Die heeft hemzelf een overleefd. Dat kan op aarde niet. Testament maken op aarde kan zijn eigen niet overleven. Maar onze Heere Jezus Christus. De enige testament Die al zijn erfgenamen in dat testament vermaakt heeft. En zijn het eeuwige leven zal geven. Die overleeft de dood. Want hij verslindt de dood. En hij staat op uit de dood. En deelt zijn eigen testament aan zijn erfgenamen uit. Dat is de testamenteur van het evangelie. Waarvan ook Paulus zegt, ik leef zeg. Toch niet meer ik? Wat, wat leeft dan Paulus als u niet meer leeft? Wat leven dan? Hoe leef je dan? Hoe kan u dan leven? Wel, zeg. Heel in Ik ben door de wet aan de wet geduld. En het einde der wet was Christus. De zonen God. De welke zich in mijn ziel openbaart. Als ik het eens plat mag zeggen. Zegt Paulus: ik ben een lijk. Maar Christus woont in mij en dat is mijn lief. Zeg het u nog makkelijker proberen te zeggen. Wanneer een apostel getuigt in de Korinthebrief: ik sterf alle dagen. Nog eenmaal. Wij worden geacht als slachtschaal. Elke dag rijp, want door de duivel gedood en geslachteld. Maar daar woont een geslachtland, dat niet hangt, maar staat en zit. En die bewaart zijn kerk in zijn kracht. En we worden alle dagen in de dood overgegeven. Opdat Christus dood ons leven zal zijn. En de dood van Christus een afsterven zal geven. Om eens eeuwig God te erven zonder ooit meer te sterven. Ja, vindt vind de weg naar de hemel toch niet makkelijk. Niet, niet, niet. Je had hem graag een beetje, een beetje vlakker. Och. Ik zou zo graag hier ook een beetje van de wereld hebben. En straks nog wat van de nieuwe wereld. Ik zoek altijd nog naar twee hemels. Daar kan je wel mee ophouden hoor. Want die eerste niet, die komt er niet. Het is een eeuwig wonder dat er één hemel is. En daar is God mens voor geworden. En daar is hij voor naar de hel gegaan. En hij heeft hemel voor zijn kerk uit de hel gegaan. Dit noem ik liefde zonder weergaan. Het is u voorgelezen. Voor de ogen zijner was een eigendom niet. En het eigendom van Christus is het eigendom God. En een goddelijk eigendom te zijn door Christus, rechtsverheerlijking en opluistering der goddelijke deugden, dan wordt God ons bezit door recht en door gerechtigheid. Mijn God, mijn Heeren en mijn God, zit dan zeg je zeggen: ja, man, dat zou voor mij wel niet wezen. Nee. Nee, daar reken ik niet op, dat dat voor mij zal zijn. Dat zou mijn neus wel voorbij gaan. Dat zou voor een ander zijn. En hoe is het met het mis? Daar drinken we van, daar eten we van, daar slapen we van, daar werken we van. Dus het is een gemis, meest in de beleidenis. En niet in de belijdenis. Meest in de beschouwingen, maar niet in de dadelijke. Gelijk, we daarvan lezen in Psalm 34. Deze ellendige riep, hoor je wel. En roependen in de benauwdheid die ze hadden. Vergatten de Heer, nee, nee. De man die boven zei destijds in nederving, het is voor God onmogelijk om een bedelaar aan de kant te houden staan. Hier redt hij altijd, maar altijd op zijn eigen Altijd op zijn eigen tafel. Dat is iets dat voor God onmogelijk is. Daar zijn Lucas 18 van. Zou God dan gerecht doen aan zijn uitverkoon die dag en nacht tot hem zuchten? Hij zal de zekerlijk hoog en op zijn tijd verhoogd. Voor de ogen zijn er jongeren na zijn opstanding. Heeft hij zijn kerk weer bijeen vergaan, Ze waren allemaal verstrooid. De een hierheen, de andere daarheen. En ze konden niet denken dat ze nog weer tot één gebracht zullen worden. En nu is de kerk in haar hoofd één. En ze blijft in haar hoofd één. Afwechten de karakters dat het bloed was te horen vandaag. Dan is de kerk nog één. En ze blijft één in. in haar hoofd kriek. Genade vecht nooit hoor. Nee. Nee en als genade vecht. Dan vecht het maar om de minste te zijn. De armste te zijn. Dan vecht het maar om voeten te wassen. Maar geen oor. Maar het zijn de karakters. Die de kerk op aarde veel gescheiden doen leen. En je moet niet meer over een karakter denken want dat omding, dat wordt nooit bekeerd. Dat wordt nooit bekeerd. Zelfs de rechtvaardig maken. Veranderd ons karakter niet. Als je vandaag rechtvaardig mocht worden, dan voel je morgen je eigen karakter alweer. Mag er eens onderleggen, maar komt je boven. Karakter, liefde. Dat heeft vele ouderen ook een onmin met elkaar doen leven. Vele ouderen. Waar wij alle respect en alle eerbied voor hebben. Toch tegen elkaar de sommige verschilpunten meer in de letters als in de daad. En hoe minder genade hoe meer dan we vechten voor onze dogma. Hoe meer dan we vechten voor onze naam, hoe meer dan we vechten voor onze heer. Maar hoe meer er genade, hoe meer oneer en hoe meer standen. En dan ga je voor elkander op zijn. En op zijn gaan voor elkander, dat is kerkelijk. En dat is christelijk. En dat is ook broederlijk. Daar zingt toch de kerk van. In de 22 e Psalm bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. En nou, enkel nog iets aan. Als vanavond een kind of een knecht van God waar ook zijn knieën buigt, dan bidt hij voor de hele kerk. Dan bidt hij voor het ganse Sion. Dan zegt hij niet, heren, voor die niet en voor die wel. Zijt die gedenkje ervend, bezoekt uw kerk en bouwt haar vervallen muren op. Dat is het gebed van de ganse kerk. En sorry nu wel, dat ze in haar hoofd toch heen zijn, en dan zullen ze ook eeuwig eenen blijven. Ik wil er alleen dit nog van zeggen. Wanneer vandaag of morgen. De waarheid in Nederland beproefd zal worden, en kerk gaan en daar op dat voorplein wetenschap op zal staan, dan denk ik dat een een tegen een ander niet zeggen zal van welke genootschappen niet. Daar hoor u bij. Maar dan zal het erop aankomen of we van Christus zijn en op Christus er is. Want dan kan een woordpaal aangedaan worden, als Christus tegenwoordig is. Dan is de strafliefelijkheid zo erg hoor. want dan zoeken ze elkaar daarop in de spelonk. Dan zoeken ze elkaar daarop in de daar, En dan is het eerste wat ze zeggen. We hadden met elkaar, de kunnen lezen, maar we hadden niet gewild. En nu zouden we het wel en dan kan het niet. Dan is de schuld voor elk kind of knecht voelbaar. En in zijn beleiden is hoorbaar. Wanneer Christus voor de ogen zijn de jongeren van de aarde op, naar de plaats der eeuwige rusten, want hij ging daarheen niet om zijn volk te vergeten hoor. Er is maar één ding wat God vergeten kan: het verdriet wat hem aangedaan gedaan. de smat die hij van ons gaf en de zonde waarmee wij hem getergd hebben. Die wil die werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Het is dus net als een moeder die een ondeugend kind straf En dat kind tot haar eigen komt. En geregeld zei. Moeder vergeef het mij nou. Moeder heb ik mij nou vergeefd. Ten slotte neemt die moeder dat kind in haar armen. En mijn arm kind dan moet nou niet meer over praten hoor. Dat heb je moeder vergeven, Zo vergeet God in Christus. al onze zonden. Gruwelend en afschuwelend. Van ons hart. Dat door en door verrokken, wat door en door slechtig, dat wordt door hem recht gemaakt, dat wordt door hem gaaf gemaakt, dat wordt door hem rein gemaakt, dat wordt door hem rechtvaardig gemaakt. Dat nou niet lieve evangelie? Ik wou niet graag dat een een evangelie was, want dan kwam ik van de prikselen. We hebben een geprikt. Maar hebben zij de jongeren zijn opstanding niet gezien? Want Christus is altijd de eerste. Voor de vrouwen aan het graf kwamen en de zon nog doorbreken moest, was de zon bij gerechtigheid al opgestaan. Hij is altijd de eerste volk. Hij is altijd het vroegste. Ik ben de eerste en de laatste. Daarom zegt een apostel ook: liefde kan je voelen, geloof. Geloven, dat is een verrekijker die nooit aanslaat. Alle glas slaat aan, maar de verrekijker des geloofs nooit. Maar liefde kan je voelen. En door het geloven. Dan zegt een apostel wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Gelukkig, laat de vader hem kronen. Zijn kroon is de onze Zijn kroon is de kroon van zijn kerk. Laat de vader hem aan de rechterhand. Eens zal de kerk aan de rechterhand van Christus staan. En zullen ze ervaren dat alles mijnen is het uwe. En zal hij ze kroon Als juwelen. Die door bloed gekocht. Maar ook betaald Hij leidde hen buiten Bethanië. Dat was een aantrekkelijke plaats. Dat Bethanië. Dat was een drievoudige snoer. En Maria. Een matta en een later. Een drievoudig snoer. Als men daar voorbij liep, dan komen men zeggen: ze. daar wonen twee bekeerde zusters en een bekeerde broer. Moet je overdenken. Weet jullie ook nog ergens een huisje waar die twee zusters aan kunnen wijzen met een broer die God vreemd. Daar waar! En Lazarus, zijn naam is hulpeloos, dus er komt Christus te hulp bij. En Maria, de naam is droeven, daar komt Christus een terug. En Martha, de naam is werkzaam, het welk ze was. En aan het eind van de werk eens gezet, om uit vrije genade in de kerk te zitten te worden. Hoor je iemand zeggen. Je zei toch, Mata Met haar poppen en pannen geloof. Ik denk nou. Je durft nog wel wat te zien. Want Christus zegt. Dat hij Matta eet Matta. Dan Maria en Lazarus. het liefde. Dan Matta voorop. Hoor. Dan zijn Matta vooran. En ik kan nu ze achteraan zetten, net zoveel als u wil, maar Christus zegt, ah, Mata, Om dan de grondbeginselen des eeuwige levens in Mata verheerlijk en geopenbaard was. Hij leidde hen buiten Bethanië. Hij neemt ze met hen mee en zij laten zich meenemen. Ik kan hier die beide wonderen moeilijk onderscheiden. Meegenomen worden en zich mee laten nemen. Vindt allebei wonder. Vindt allebei wonder. Zich mee laten nemen, dat is een overgave aan een ander. Meelopen, achteraan lopen, nakomen. Moet vandaag nog leren. Moet vandaag nog leren. Want er is geen moeilijkere les voor ons mensen dan volg. Volg. Het was het enige woord wat Christus tot Matthäus het en in de tolhuis. Hij deed de deur open en zei hij volgt mij. Volg mij, meer niet. En dat volgen dat is achteraan lopen. Dat is achteraan komen. En dat is een, mens die eigen, het is een mens die eigen vooraan loopt. Vooraan loopt. Beter weet. Anders weet. Deze spreekt. Die mens kan zonder God nooit achter God aankomen. Punt. Hij leidt hen buiten Bethanië. Hij gaat ze buiten er zelf halen. Hij gaat ze buiten er zelf betrekken. Want het deugt in ons niet. Daar woont de dood, daar woont de duivel, daar woont de zon. De kerk moet buiten zichzelf gehaald worden. En ik heb het zo even gezegd: van de apostel Paul, die man was in zijn doen een lijk geworden en liet alles Christus doen. En dat was een al. Mocht proberen we hij uit de morgen nog binnenhouden nog over denken. En gaven God het in te doen. Dan neemt hij hen mee naar de kruis van de Olijsberg. Christus had toch wel uit een vallei op kunnen varen. Daar hoeft hij toch niet voor naar de kruin van de Olijsberg te klimmen. Christus gebruikt de middelen zover hij ze gebruiken kan. En zal nooit de middelen afschaffen. Terwijl hij alleen de middelaar is. Om de middelen te geven. Tot het welzijn van zijn lichaam blijft. Maar aan de voet van die olijfberg. Daar lag zijn helft aan. Ja. Hij is er ook gekomen hoor. Kain komt er nooit uit hoor. Komt er nooit uit hoor. Maar Christus maakt een hele vaart om de hel tot een hel te zijn. En Satan tot een Satan. En de zonde te verwoesten. En te ontkrachten. En in haar schuld te betalen en te voldoen. En wanneer haar buiten bed je lijkt. Dan zien wij hem dat je nu geeft. Zee, man aan de voet van de berg voorbij gaat, Nooit geen red zee, meer. In een wachtheid geen red zee, maar Wat Christus leidt, dat leidt je maar één keer. En dat leidt hij zo volmaakt dat het het minste lijden niet in ogen blijft. Hij leidt volkomen ten einde van zijn lijden. En als hij aan het einde van zijn lijden komt, dan buigt hij zijn hoofd tot zijn kerk en kust haar in haar en zegt: Het is volbracht. Ja. Een stof gelieven, waarin de stof des zeevangeliën verklaart. Zij hebben hem naar uw voorgelezen handelingen heen. Nog gevraagd, zo of was de kerk nog na veertig dagen nog vandaag In zijn openbaringen om te maken. Wij zouden zeggen, nu ben je wel van de wereld af. Nu ben je wel gestorven van de wereld. Wacht even. Als hij met hen den berg gaat beklimmen. Dan moet je toch nog even vragen. Heren. Zou het kunnen deze tijd. Het koninkrijk Israël zo opricht. Kan het nou nog wat worden met hem? Zullen we nou nog wat worden. Zullen we nou nog aan uw linkerhand. En de andere aan uw rechterhand. Mag het nog waren ze niet dood aan zichzelf. En wanneer is de kerk dood aan zichzelf. Als het de laatste adem uitblaagt, dan sterft de oude mens. En dan raakt de nieuwe vrij. Voor eeuwig naar een land van vrijheid en van blij. En wanneer Christus dan tot hen zegt. Het komt u nu toe te weten de tijd en de gelegenheid die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Want zelfs Christus wist niet de uren van de korte des vaders in de ondergang der wereld goed luisteren. Hij wist dat niet zoals hij de zoon des mensen was. Maar hij wist dat wel zoals hij de zonen was. Want ik en de vader zijn niet. De vader is alwetend en de zoon is alwetend. Maar het onderscheid doet hij zich weer voor in de twee naturen. Die door een onbegrijpelijke wonder aan elkaar gehecht zijn, nooit gescheiden zijn. Het goddelijke wordt het menselijke niet en het menselijke wordt het goddelijke niet. Zoals hij God is, is hij alom tegenwoordig. zoals die mens is, vati van de olijnden. Al de zoon des mens En dan zegt smittige... ja, maar dat heb ook maar eens even gezegd. Die man zijn naam, hij wel eens horen noemen, zeg. Hij heeft bij sommigen veracht, maar bij mij niet zo. Ik mag niet niet hier. En als die man over de hemel vaart springt, dan zegt hij, toen de tweede Adam binnenkwam, toen schaterde de hele hemel, alle en alle engels. Toen de tweede Adam binnenstapt, toen overwinnaar van dood, graf hel en schuld, overwinnaar, ontvangen door de vader, welke gezegd, zit er mijn rechterhand, zodat ik uw vijanden gesteld hebben, dan voetbank dank u goed. De Vader heeft hem in zulken volmaakt liefde ontvangt. En heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond volgen. Daar moest onze ziel vol van zijn. Want zijn kroon is de onze, zijn eer is de onze, zijn roem is de onze, zijn verhogen is de onze. Alles wat Christus verworven heeft, dat komt zijn kerk ten goede. Daar komt alles ten goede voor zijn kerk. O, oh, God. Hij zal een arbeid erbij uitnemendheid naar Jesaja 42. Terwijl ik er voor het aangezicht zijn, er jongeren, en dan vind ik dit nog mede een groot wonder dan ze hem laten gaan. Dan ze hem niet vastgehouden zijn. Zeg dat ze niet vastgehouden hebben. Dat ze niet gezegd hebben. Ach Heer Jezus als u gaat gaan we met u mee. Wij houden de zomer van uw mantel vast. In de hoop dat u ons meenemen zal. Dat we eenvoud bij u weten blijven zijn. Nee, nee, nee. Het gaat toch weer anders. Want ze laten hem gaan. Ze gunnen hem de rechterhand staat. Ze gunnen hem zijn thuis. Ze gunnen hem zijn heerlijkheid. En ze hebben daar zoveel van Christus gehad. dat ze Christus lieten gaan. Ze hebben daar zoveel genade gehad. Dan ze onderworpen geweest zijn. Aan hetgeen wat Christus deed. En dat staat er zo opmerkelijk. En het is als hij hem zegende, onder die doorboorde handen, die geliptekende handen, die voor het aangedicht des vaders waren, de voldoening en de verzoening voor de kerk. Hij zegende en ik denk dat ze geen wereld meer gevonden. En dat ze de reis ook niet waargenomen hebben. Ze stroomde daar een ogenblik in de vrijheid en in de blijheid die in de hemel der hemelen eeuwig zijn wezen en blijven zal kan je merken ook. ze blijven dat staan had hij gezegd dat ze moesten blijven staan dat ze niet verder moesten gaan nee, hij had tegenovergesteld dat ze naar Jeruzalem moesten gaan en wachten zodat ze aangedaan werden met wijsheid en met verstand. Nee, staat het. Dat ze aangedaan zouden zijn de kracht. dat de kracht nodig. Ze moesten straks tegen de hel in. Tegen alle duivel en tegen alle mensen en tegen alle vlees. Ze moesten straks de manier des kruis. De midden van alle vijanden doen wapperen. Omdat de kruis verdient Jezus. Den vijand overwinnen. Inwinnen. Tot de eeuwige zaak. Zij zagen hem gaan. Ze wisten waar hij heen ging. En dan staat en zo. Jij hebt het ook gehoord. En een wolk. Weetje. Weer een wolk. Alweer zei hij. Alweer zei Maar laat zien zwarte wolk hoor. Laat zien zwarte wolk. Het was een luchtige wolk, een luchtige wolk, zonder zijn zwarte wolken. Ze maken een scheiding tussen God en de ziel. En dan staan, ze dan ze ze daar blijven staan. Maar Peter is, wat is er nou nog meer te zien als een wolk? Wat moet je nog langer hier doen? Wat moet je nog langer hier doen? Er is toch niets meer te zien hier? Ze kunnen niet wegkomen. Ze kunnen niet wegkomen. Als je uit de hemel wat krijgt, dan word je aangetrokken naar de hemel. Als je uit de hemel bediend wordt, dan wens je niet anders te gaan. Als wanneer komt die dag dat ik de dat u zal vinden? En ze in uw zijn gepreekt. Wanneer je uit de hemel de genade ontvangen mag, dan krijgt je ziel naar de heen. God is ons overlast, roept mijn zieler Heimwee uit. Wanneer zult geweegd keer En ik zie wel het aangezicht, mijn ziel. Dat is het Heimwee wat gezond is in de strijdende kerk. Mag een Nederlander die in Indië verbanden is niet verlangen aan zijn land. Mag hij geen we hebben naar zijn land. Zo behoort. De kerk God. Met een apostel. Om zijn neen, ons een wandeling in de weg. Van waar we ons een zalig maken verwachten. Die ons vernederd lichaam. Aan zijn gelijk te maken. In heerlijkheid. En ons. Sterfelijke zaak. Dat hij een weinig liefde. Dat hadden deze jongeren wat van maar nauwelijks is, die zoete Jezus binnen. Hij stapt nog maar net binnen. Hij is nog maar net binnen. Hij is nog maar net ontvangen door den waar. En dan zendt hij zijn gezanten naar de aard. Om te gaan zeggen dat hij aangekomen is, dat hij thuisgekomen is. En dat hij door zijn vader aanvaard is om te gaan zeggen. Dat hij wederkomt in dezelfde liefde waarin hij gegaan Dat hij wederkomt in dezelfde genade waarin hij gegaan Want. Ja, staat. En twee engelen. Mannige dag. Die staat, maar ze letten er niet op. God volk kan zo wonderlijk verdiept zijn. Alsof ze alleen maar op de wereld zijn. Dat kan je wel eens hebben in het lezen. Ook. Dat je zo verdiept in dat je geen wat er naast je heen loopt op naast je gebeurt. Maar die engelen die spreken een naam. En die dacht, jij gaat in leeste mannen. Mooi hier toch doen. Waar sta je hier nou op te wachten? Hier kan de belofte nooit vervuld worden hoor. Hier kan de belofte nooit op zijn plaats komen. Die is voor Jeruzalem bewaard. Gij gaat de mannen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, dan ga ik het ook niet meer komen. Die man die zei. Dat die engelen dat zij uit een punt van verachting, alsof ze de reis mannen zonder verstand en zonder kennis. En nee, nee, ze worden alleen bij de afkomst bepaald. Dat de een der buigen de liefde God ze opgeraapt heeft. Uit dat verachte Galilea. Dat de eeuwige en de verkiezende liefde God ze opgezocht heeft. Uit dat verachte Galilea. Dat wil de dag zeggen, zij gaan inlezen, mannen die voor geliefd zijn, in de tijd geliefd wordt en voor eenvoud door geliefd zal blijven. Dat wil het woord gaan inlezen, mama, tot vernedering, tot veroosmoedering en tot vertedering de der varten. Waarvan David zegt 2 Samuel 23. Wie ben ik, zegt hij, wat is mijn hart? En hoe meer genade, hoe minder dat je wordt. En als alles genade ben je niet. meer. Dan ben je niets meer. Dan zit je in diezelfde klas, waar die vrouw van zij tegen dominee Agenbrug. Er is ook nog een ouderwetse hoor, dominee Agenbrug. Nog een man met onderhoudende genade hoor. Ja, ja, ja, ja. Mijn van onze beste vrienden. Maar ik meen dat ik het al gezegd heb, maar laat ik het nog eens zeggen. Herhaling is de kracht van het geheugen, zei de ander. raam die vrouw, in welke klas dat ze Een bekeerd mens. Ze zei, ik zit in klas nul. Met één hoofdonderwijs. In klas nul, met één hoofdonderwijs. En dat was het. Laten wij dan zijn niet en in ja heeft hij van alles willen vervullen. Zij zeiden, hij gaat lees, de mannen was niet gehoopt naar de hemel. Deze Jezus zult geen eenmaal wederzien keren, dezelfde hoor. Hij verandert zijn liefde in die tijd niet. Hij verandert zijn genade in die tijd niet. Hij verandert zijn verbond niet. Hij verandert zijn trouw niet. Deze Jezus die voor u de dood gedood heeft. Deze Jezus die voor u de worstelingen daar een afgeleid hebt, zal eenmaal wederkomen. En dan zult hem kennen aan zijn lid tekenen. Dan zult u hem kennen aan zijn doorstoken zijden volk. Wanneer die dan in je slaapkamer is openbaar in de uren van de hoogste noten afnijden. Wanneer je je schuurt, je is geopend buiten, de van een vriend, van me, wat nog een vriend is. Die lag tussen de varkens die de pest hadden, daar lag hij tussenin. Hij was minder dan die varkens die alle de pesten en alle de dood onderworpen waren. Daar rechtvaardigt die God verheer wordt, is het zoveel. En wordt hij uit genade, vrije genade afgesneden, zoete afsnijding. Sommigen doen dat zo onbenauwd van. Maar er is niet zoeter dan verloren zijn. Verloren zijn is een aanbidding. Verloren gaan is een worsteling. Dan houdt die mens tegen. Maar als die verloren mag zijn, dan laat die God regeer. is alles goed wat God doet. Deze Jezus zal weten. En die zult je dan aan de In zijn heerlijkheid en in zijn maatheid. En dan lees je. Dat ze keerden naar Jeruzalem. Niet bedroefd. Nee, niet bedroefd. Nee, niet eens mappen. Maar verblijf. Verblijf. Want ze moesten leren door het geloof gaan En niet door een ze moesten gespeend worden aan die gevoeligheden. Waarvan komen zenderen destijds zei. zijn. Hij zei, dominee, wij zijn gevoelsmensen. Meer dan geloofsmensen. Ja. Het is waar. Het is waar. Als wij er niet van voelen, dan denken we dat God voor ons ook niet voelt. Als wij er niet van hebben, dan denken we dat God voor ons ook niet meer is. Wel? Het gevoel is een de Bijbel niet. En de Bijbel is het gevoel niet. Maar, ik ga er toch wat aan. Wanneer een mens verwerkt om door het geloof in van Jezus en leven voor te zien, dan gaat hier alles smelten. Doe er niks aan, mee. Dan gaat hier alles te ik heb jongsleden nog eens geschreven aan de kruispaal, basten al laten. En dat waar is Christus zingt door het geloof, dan draait het wat af en ja, nederigheid en hoofdmoedigheid, die hij eeuwig waarbegist omwacht. En is daar. Niet om zijn kerk te vergeten, want hij neemt zijn profetisch ambt niet. Hij neemt zijn priesterlijk ambt niet. Een koniglijk ambte. Hij kon op aarde niets meer doen. Hij was uit de stam van Juda. Hij kon de hele tempel niet benaderen. Maar hij is ingegaan. In dat goddelijke heiligdom. Niet met handen gemaakt. Maar van een apostel getuigd En die voor ons bidt, En die voor ons dankt. En zijn kerk onderhoudt, ondersteunt en beschermt, Totdat we daar gaan breken. Dat alles schaduwen zullen vliegen. Dan zullen ze gaan naar haar. eeuwige gewier ook hun volk. En middenberg der, der Amen. <tiedert> een enkel woord, heren. Een enkel woord dat u het gebruikt, wel is het genoeg. Om er een mens de ogen door te openen. En een mens zijn zielen door te beroeren. En door de oom te horen. Dan is het genoeg. Om een levend gemist te slaan. Dat nu over wil gaan. En nu over kan gaan. Voor al de in den gekruisigdum. In den ten hemel gevaren. Aan de rechterhand des vaders. Vernomen zullen. Zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een god zijn. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor uw genoten hulp naar lichaam en zinnen En smeten van uw vaderlijke goedheid. Zij om te zonden. Door zijn gerechtigheid. Uitgemaakt. Amen. De Psalm 68. En daar van het negende zandt. Gods wagens boven het luchtig zijn tien en tien maal duizend sterk. Verdubbeld in getal. Bij hen is zijn majesteit in en heiligheid omringd van blikselspraak. Gij voert een hemel op vol heer. De kerker werd u buiten zo heren. Gij zaagt uw strijd bekroond met gave tot er mensen troost, op dat zelfs wederorig groot. Altijd bij u zal wonen. Dat is het negende van de 68e Psalm. naam schijnt over uw lichten en geven u genaam. De Heere verheffen, het licht zijn zaam, schijnt over u allen en geeft u zijn vrede. Amen. Laat ons aanvangen met het zingen. Van psalm 85...